Tien uur door Almegens met het NOS-journaal. Dopinggebruik in de amateursport is wijdverbreid. Blijkt uit onderzoek dat medisch dienstverlener VVAA... vanavond presenteert in Nieuwsuur. Volgens de VVAA zijn bij zeker een derde van de huisartsen... sporters met dopingklachten op het spreekuur geweest. Het gaat dan om problemen met hart, lever of nieren. Ook zijn dopinggebruikers onvruchtbaar geworden... en zijn er sporters met psychische klachten... Voorzitter Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit... schat dat er zo'n 160.000 dopinggebruikers in Nederland zijn. Hij zegt dat artsen de problemen niet altijd herkennen. Het Nederlands Huisartsengenootschap gaat daarover binnenkort... met de Dopingautoriteit praten. Bij een busongeluk in Kenia zijn zeker 35 doden gevallen... en 50 mensen gewond geraakt. De bus raakte van de weg en sloeg een paar keer om. Elf inzittenden waren op slag dood... en de anderen, die vast zaten onder het wrak van de bus... stierven terwijl ze op hulp aan het wachten waren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 Morgen overdag schijnt de zon van tijd tot tijd, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog, staat weinig wind, het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondag 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren Cityrun. Hardlopen in Hilversum Mediastad.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 NOS langs de lijn. Op papier het laatste uur van deze lange NOS langs de lijn. Maar dat hangt natuurlijk alles af van de afloop van Ajax AZ. Als het verlengd wordt, dan gaan we gewoon door. Totdat het is afgelopen in de arena gaan we kijken bij Bas Stigler en Andy Houtkamp. Een week geleden, bijna een week geleden, afgelopen donderdag... zo'n spectaculaire wedstrijd in Boekarest. Die eindigt in verlenging en uh, penalties. en eigenlijk. Hopen wij na zo'n dramatische wedstrijd tot nu toe. Het staat overigens 0-0. Ook na 61,5 minuut spelen. Dat er toch een winnaar komt. En het maakt helemaal niet uit of dat nou Ajax of AZ is. Als het maar binnen de 90 minuten is. Maar volgens nog is dat niet het geval. En gaat de bal over de zijlijn. Via eh, Boerrichter. En mag AZ gaan gooien. Wat heeft u gemist tijdens het nieuws? Ja, het mag duidelijk zijn. Niet veel. Een schot van Serrero. En dat ging eh, een meter of 10 naast het doel van keeper Esteban van AZ. En dat was het... Eh, hoogtepuntje Om het zomaar te zeggen van de afgelopen drie minuten. En laten we hopen dat de laatste 29 minuten van deze wedstrijd eh, toch nog leuk beginnen te worden. Zodat we kunnen praten over een leuke halve finale. Want dat is vooralsnog niet het geval. zit voor Ajax. laten hoogte van laten we zeggen, de middenlijn waar Moisander nu om zich heen kijkt en zegt waar moet ik eigenlijk naartoe. Tot de conclusie komt dat het antwoord niet te vinden is. De bal dan maar weer breed schuift naar al de wereld. Terwijl Marher in de middencirkel nu twijfelt of hij daarop moet gaan jagen en of hij druk moet gaan zetten of niet. Dat doet hij eigenlijk niet. Dan gaat de bal naar Hoeser die zich heeft laten zakken. Die loopt nu nadat hij is omgedraaid wel weer richting het doel van de tegenstander. Maar steekt dan de bal bij Schöne voorlangs zodat hij hem niet mee kan nemen. Die staat op het verkeerde been. AZ neemt over, wil gaan counteren. Ajax houdt wel vrij permanent 3-4 mensen achterin. Zodat de echte counters er niet komen. Zeker niet omdat AZ het meestal heel slordig uitspeelt. Nu ook. Hoewel Overtoom naar een foutje weer van Ajax toch weer een balbezit komt en de AZ-aanval doorloopt. Via Berends aan de rechterkant. Nu staan er wel twee lange mensen voor het doel. Tudor en Hendrikse. Maar het duurt het wel heel lang voordat er een bal komt. Die wordt nu de overtoom in de richting van Hendrikse gestoken, Het strafgebied in. Die draait weg. Geeft een bal voor het doel. Daar is de vaart uit. Omdat die bal het been raakt van een van de Ajax-verdedigers. En komt dan in de handen van Sillissen. Na 63 minuten mag Ajax weer naar voren. Van Rijn gaat rennen met de bal aan de voet. En stopt meteen. houdt hij op de helft van AZ komt. En speelt de bal dan terug naar Schöne. En die weer terug naar Palsen. Palsen weer helemaal terug naar al de wereld. Al de wereld breed, Mooi zand En leek het er heel even op dat Van Rijn een tempo in de ploeg gooide. Maar nee, uh, het tempo is meteen weg. Nu een hele diepe bal. Lang onderweg. Wordt weggekopt door Wijnaldon. Maar opgevangen door Schöne. Schöne probeert er langs te gaan. Maar Wijnalde vangt hem op. Maakt daarbij uh, Schöne een overtreding. En mag uh, AZ de vrije trap nemen. Ja, Schöne vraagt zich af Hoe kan dat? Maar dat heeft uh, de grensrechter. De assistent scheidsrechter moeten wij dan zeggen. Heeft dat... Uh, Goed gezien, uh, want uh, Scheuner raakte de bal kwijt en uh, uh, hield heel even met het rechterarmpje de tegenstander vast. En dan krijg je de vrije trap tegen, die uh, genomen gaat worden door Nick Viergever. Doet dat nu, via Rijnen krijgt hij hem terug en dan mag AZ proberen in de avond te gaan. AZ heeft uh, statistisch gezien niet zo heel veel kans hier vanavond, want vaak winnen in Amsterdam dat deed AZ niet. Ja natuurlijk, vorig jaar in die... Zeg maar tweede poging de halve finale tot een goed einde te brengen. Dat ging toen wel. En toen won AZ met 2-3. in de competitie is het pas één keer gelukt. Dat was in het jaar dat AZ kampioen werd. Dat zijn lang vervlogen tijden. 1981 toen won AZ met 2-1 in Amsterdam. En daarmee is de koek eigenlijk op. Ze zijn hier vaak met grote cijfers aan de kant gezet. Daar is dan vanavond ook geen sprake van. Maar Ajax is wel de ploeg die probeert dat spel te maken. En probeert de helft van AZ... Nou ja, daar maximaal lang te blijven staan. Zonder dat dat nogmaals heel veel kans heeft opgeleverd. Wat schoten in de tweede helft het helemaal... Weinig eigenlijk. Twee keer of drie keer Lukoki en een keer Serrero. Dat was het wel. Maar Schoten die vrij ver naast gingen. Mooislander komt weer een keer overstapjes. Schöner legt hem neer voor Hoesen. Dan moet de bal voor de voeten komen van Serrero. Die zich in het strafgebied heeft gemeld. Maar die loopt eigenlijk voorbij de bal. AZ wil meteen er weer uit om te counteren. Maar dat loopt al helemaal snel. Spaken. Zo neemt Ajax weer over en wordt het. Na 65 minuten wel een ongelooflijk eentonig verslag op deze manier. Ja, want her ging weer helemaal in de fout. Uh, raakte het wel half. Terwijl dat echt de mogelijkheid was. Want in de diepte uh, was eltidor aan het uh, weg... Springen. Nu dan misschien als Reijne weer de bal te ver voor zich uitspeelt. En uh, Paulsen hem op kan vangen. en Reijne zich nog kan herstellen. Uh, heeft daarbij mazzel dat hij een uh, overtreding uh, meekrijgt. Een uh, kleine overtreding van Paulsen. Maar het, uh, het is gewoon niet goed van beide kanten. Uh, de, de snelheid is er niet. De pasing is niet goed. Heel slordig. En het uh, lijkt er gewoon op. En het kunnen geen zenuwen zijn. Dat uh, ja, uh, het, De een kan niet. En de ander wil niet. Omdat ze gewoon zeven basisspelers uh, erbuiten hebben gelaten. Want ik denk dat als Ajax gewoon met de basiself zou hebben gespeeld. Met een Siktorson en met een Siem de Jong om maar een paar voorbeelden te noemen. Dat Ajax al lang dikke voorsprong had gestaan. Siktorson en Fischer gaan zo komen. Want die zijn uh, met de warming-up. En worden nu door de boer naar de bank geroepen. Dat betekent dat de trainer van Ajax er toch gaat brengen. En dat betekent ook dat de trainer van Ajax deze wedstrijd liever niet nog 30 minuten extra laat duren. Met alle gevolgen van dien. Overtoom trouwens nu in een aanval voor Az. Waar Elm de bal krijgt aan de zijkant. Elm die door positie kiest op de penaltystip. Richting de doelmond snelt. Elm inhoudt. Vanaf de linkerkant liever daar geen voorzet geeft. En dan uh, de bal verspeelt uiteindelijk. En dan kan Ajax uitverdedigen. Dat doet het slordig. Bal overgenomen door Reinens, Zo blijft AZ even met veel mensen op de helft van de tegenstander overtoom. Krijgt de bal uit een karambole van de heer Altidormen Die bleek buiten het spel te hebben gestaan. En dan komt er een vrij schop voor uh, Ajax aan. En is die wissel al aanstaande? Nee. Uh, Spijkerman assistent heeft nu wel het briefje dat daartoe moet worden gegeven aan de vierde official overhandigd. En dan gaan we eens kijken of ze allebei tegelijk komen. Of dat het eerst één en dan later nog één is. Ik denk allebei, want volgens mij zijn ze allebei naar de bank gegaan. Maar er staat een camera voor, dus ik kan ook niet zien wat daar. Ja, gebeurt. Nee, ze krijgen de laatste aanwijzingen van uh, onder andere Carlo Lamy. Oh, notenbenen benen de keeperstrainer. Voor de penalty's vast. <laughs> ja, die, die doet dat wel vaker. Uh, ze staan daarbij te kijken. Sigtafsson en uh, uh, Fischer. En die gaan dus zo dadelijk komen. Ja, ik denk toch dat uh, Lukoki eruit gaat. En dat... Uh, Bijvoorbeeld Serrero of zo uh, ja. het uh, veld moet ruimen. Uh, maar ja, ook uh, Hoese uh, zou natuurlijk het slachtoffer kunnen worden. Alhoewel ik die jongen niet eens zo slecht vind uh, voetballen. Uh, hij beweegt heel goed, maar krijgt ongelooflijk weinig ballen aangespeeld. De jonge Danny Hoese die nu uh, in de spits wordt lopen. Balbezit voor Ajax met Moisander. De twee staan klaar in ieder geval. Sister en Fischer komen inderdaad. Allebei. mooi aan de bal voor Ajax met een combinatie aan de linkerkant waar Dijks dan uiteindelijk de bal krijgt, halverwege de AZ-helft uitkomt. Een binnendoorsteek naar Serero die wil hem in één keer meegeven Aan de Boerrichter. die loopt er voorbij. Serero kan de bal zelf dan nog binnenhouden, is het mogelijk eigenlijk. Maar ja, net niet blijkbaar. Want de grensrechter aan de andere kant van het veld steekt dan de vlag omhoog. Dan moet je een oog hebben. Laten we ervan uitgaan dat hij dat heeft. De doeltrap van Esteban, die snel genomen is, mag nog niet. Want uh, zit eens te kijken. Ja, hij heeft het wel goed gezien, ja, die Gensrechter. Wat uiteraard blijkt. Ja, twee ogen. Ja. Hij kan het volgens mij niet gezien hebben. Maar hij heeft het goed gegrocht Dat is flauw. Hij heeft het goed gezien. Ja, de terwere wissel van Ajax komt eraan. Lukaku gaat uh, in ieder geval naar de kant. En hij wordt vervangen door Victor Fischer. En de tweede wissel. Colby Siktersson dus. Die erin gaat komen. En eruit gaat uh, toch Denny Hoessen. Die moet toch naar de kant. En dus eigenlijk weinig omzettingen. Uh, ik denk dat uh, Boerrichter naar de rechterkant gaat en dat uh, uh, Fischer gewoon aan de linkerkant gaat spelen zoals het eigenlijk hoort. Omdat uh, sichterson in de spits gaat staan, ex-AZ. Uh, Tijdverlisseerd geweest, werd ook wel de man van glas genoemd. Dan hebben we die wel vaker gehad hier bij uh, Ajax. Maar uh, ja, een lange blessure aan de schouder en hij is erbij. En ik denk dat dat uh, uh, wel een hele prettige Voetballer is voor Ajax ook vanavond. Want we hebben 69 minuten gespeeld. En het eerste kom duel. wint Dorson. Maar Serero komt niet in balbezit. Andere man van glas heeft vanavond trouwens voor Bayern gescoord tegen Dortmund. Over leuke bekenwedstrijden gesproken. Robin, uh, Overtoom heeft de bal voor AZ. Het is in Amsterdam 0-0 bij Ajax. AZ hebben nog 20 officiële minuten te gaan. En Maher krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Wil een actie maken, bedenkt zich half. Ja, hij zit echt niet lekker in zijn vel. De grote vorm is een beetje weg. Dat mag ook best als je een jonge speler bent en er is zoveel gebeurd en het is zo snel gegaan. Dan zit je altijd wel eens een keer in een mindere periode. Het helpt AZ niet, want het hele elftal zit natuurlijk in een diep dal. Uh, maar her, nu aan een nieuw solootje begonnen krijgt een tikkie en maakt nog wat ruzie met Van Rijn. Geef elkaar nog maar even een handje, want ja, die komen elkaar bij Oranje nog wel tegen de komende tijd. En dan komt een vrij schop voor AZ die overigens verkopen terecht. Door Schijfzegde Blom is toegekend. Vanaf de linkerkant, het rechterbeen. Nou, ik zie Rijnen naar voren komen. Viergever blijft achter. Uh, Rijnen kan goed koppen. Heeft al een paar doelpunten gemaakt. Deze competitie uit zo'n bal. En dat is een hele rare bal die uh, van Maher net over de kruising heen uh, wippert. Uh, en uh, flabbert. En het, is, uh, het scheelde heel weinig of die bal uh, duikt zo de kruising in. Maar ging er net overheen. En dus uh, kijkt Sillessen die bal over het doel. En mag de doeltrop gaan nemen. Uh, eindelijk een keer dat we... Ja, die stem konden verheffen. Want het is gewoon uh, heel weinig deze wedstrijd. En ik zeg dat niet graag. Jongen, als jij gewoon lekker wil gaan schreeuwen, lekker doen. Niemand houdt je <laughs> tegen. Maar het staat zo gek als er niks gebeurt. Ja, maar er is, er is niemand die het hoort. Nee, dat is waar. <laughs> dat is flauw. Uh, 20 minuten nog. En Ajax zegt een vrije schop. 25, 30 meter van het doel. En uh, Scheunen gaat zich bij die bal melden. Die komt er overigens die vrije schop nadat er een overtreding wordt gemaakt op Boerrichter door Wijnaldum. Dat was een duel waarbij Boerrechter ten val kwam. En Schöne gaat proberen een kopper te vinden. Want er staan er vier die in ieder geval geacht worden dat te kunnen in het strafschopgebied van AZ. De doelman Esteban ijsbeert wat. Maar de bal wordt breed gelegd door Schöne naar Pals. En die denkt, wat moet ik? Ik schiet maar. Nou, dat doet hij dan met links. Dat is een hele slechte bal. Die wordt weggewerkt. Dan gaat Schöne van afstand schieten. Die kan dat wel! boerlijk. En die bal wordt dan door Esteban werkelijk uit. De hoek getikt. Zo dicht was Ajax. Behalve dan de bal op de paal uit de eerste helft van Sander nog niet bij. Goeie knal en een uh, goede redding uiteindelijk ook ten koste van een hoekschop. Esteban laat zich uh, zien. En dat doet Schöne dus ook. Maar snap jij nou die vrije trap? Dat hij hem dan, nee. eerst op dan, dan ram je die bal toch. Als je zo goed kunt schieten, dan doe je dat toch gewoon. Goed, de hoekschop ligt klaar voor Schöne. En uh, eens even kijken... Dat of die Schöne die bal goed voor het doel kan krijgen. Dat kan hij vast wel. Gaat richting de tweede paal. Richting Siktersson. Uh, dan glijdt... Uh, wie is dat? Uh, de nieuwe man Fischer glijdt weg. En gaat de bal over het doel van Esteban. En is het dus uh, een doeltrap. En hebben we weer gewoon helemaal niets. Geen kans, geen mogelijkheid. En uh, gaat Esteban de bal weer in het spel brengen. Hebben we 72 minuten gespeeld. Oftewel nog 18 minuten te gaan. 0-0 bij Ajax AZ. Palbezit voor AZ, het doeltaf van de keeper komt op het hoofd van Elm. Die komt door en de loopt mee van Eltidoor. die zich weer laat aftroeven. Die is in het hoofdstuk totaal nog niet voorgekomen. Josie Altidore, Palbezit die scoorde er in de competitie hier op de eerste speelronde waar je het al eerder over had. Natuurlijk twee voor AZ, maakten ze allebei. Zonder overigens toen ook heel goed te spelen staat me bij. Maar goed, uh, wie weet wat er voor hem nog in het vat zit. Boerichter is weg aan de rechterkant intussen, draait naar binnen. En is dan weg bij Wijnaldum, wordt volgens mij weer te vol gebracht. Wijnaldum speelt de bal, schrijft Zegt de Blom. Nou, nou, dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, Blom heeft ervoor doorgeleerd, dus we vertrouwen hem. Dan komt er een counter van AZ waar 4-geven nu ja. rechtsbuiten is. En door zich voor het doel melden. Dan komt de voorzet ook van 4-geven. Oh. Die heeft dan al meer laten zien als rechtsbuiten dan Berens in de hele wedstrijd. Die er wel voor doorgeleerd heeft. Maar uh, uiteindelijk kan Ajax toch worden ontzet door Paulsen. Nu de bal wegtrapt uit het strafgebied. Maar dat was een merkwaardige AZ-counter die nog een vervolg krijgt. Ook als Ajax via Dijks heel slordig uitverdedigd. En de bal gaat naar Maher. Maher bij de achterlijn moet de bal voorgeven. Doet hij ook. Eltidoor scoort. <laughs> het is 1-0 voor AZ. En weer stond Viergever. Een paar pases hiervoor aan de basis van deze aanval. Want Viergever stond daar nog. Kopt de bal even richting Maher. En Maher richting de achterlijn. Brengt de bal voor. ze kan er niet bij. En Eltidoor scoort. En het is in de 74ste minuut 1-0 voor AZ. Een rare wedstrijd is dit. De bal wordt uh, slecht weggewerkt uit de verdediging van Ajax door Wijks. Uh, gekopt door... Uh, viergever naar Overtoom. Bal naar Maher. Naar de achterlijn. Wippertje eroverheen. En dan is uh, Van Rijn staat ook maar te kijken. Die gaat niet eens de lucht in. Eltje door kan koppen. En scoort de 1-0 voor AZ. Het is tegen de verhouding in. laat daar geen misverstand over bestaan. Want het is de tweede keer in deze hele wedstrijd dat AZ zich uh, gevaarlijk laat zien in de buurt van het doel van Jasper Sillissen. En Ajax heeft daar aan de overkant toch wel 4, 5, 6, 7 momenten gehad die gedeeltelijk of geheel gevaarlijk zijn geweest. Maar dat telt dan eenmaal niet. Het is 0-1 door LT door. En nou gaat er nog een Amsterdamse storm komen, mag je aannemen in het laatste kwartier. En is AZ daar dan tegen bestand? Dat is dan de vraag. En wat gebeurt er aan de andere kant als daar ruimte komt? Voor uitbraken van de Alkmaarders. Nou is het kortom ineens wel interessant geworden. Daar hebben we dus 75 doodzaaie minuten op moeten wachten. We zijn aan ons stoeltje vastgevoren. Maar we zijn weer een beetje aan het loskomen. In de hoop dat dat laatste deel van dit duel het een en ander gaat vergoeden voor een matig kijkspel. Wat zich hier voor onze ogen heeft afgespeeld in de Amsterdam Arena. 0-1 balbezit voor AZ en de enige goal dus tot nu toe op naam van El Ja, en je zei het al in de eerste wedstrijd van het seizoen ook niet goed gespeeld hoor, maar hij dus ze twee en nu ook niet gezien. En dan scoort er eentje en een hele belangrijke balbezit voor Ajax via Fischer die naar binnen trekt en de bal naar de rechterkant geeft. Waar Van Rijn de bal heeft en hem voor het doel probeert te Jensen. Maar dat lukt niet. Want uh, AZ zit ertussen en dan is Maher weg. Maher moet de bal snel spelen. Maar doet dat achter uh, Wijnaldum. En Wijnaldum weet dan niet goed wat hij ermee moet. Speelt hem naar voren richting Berens. Berens wordt verdedigd door Moisander. Bal over de zijlijn. Ja en nu gaan we het uh, uh, krijgen dat AZ gewoon lekker gaat tijdrekken. Elk moment dat het uh, zou kunnen. Want... Als je kijkt naar het bal, uh, dat is wel aardig. Al die uh, cijfertjes die we dan krijgen. 60 tegen 40 procent balbezit. Uh, maar nu moet hem uitkijken, want hij raakt de bal kwijt aan Paulsen. En Sigurdsson neemt over. Sluiting van Wijnaldum tikt de bal even van de voeten van Zichtersoll. De aanval van Ajax loopt even goed door. Omdat er 10 meter verderop opnieuw eentje van de Amsterdammer staat. wereld heeft de bal gekregen. Aan de rechterkant wil Boer richten, maar de bal gaat de andere kant op richting het strafstop wordt Wordt daardoor reine weggekopt. Moet worden opgevangen door Berends. Die een wilde trap naar voren in huis heeft. Die wordt opgevangen door Moisander. Dan denk ik dat Dijks door Berends van de sokken wordt gelopen. Blom ziet daar geen overtreding in. Nou uh, fluit hij even later alsnog. Als er een overtreding de andere kant op wordt gemaakt, en krijgt Ajax een vrije schop. ...is het publiek nu weer boos omdat het iets doet naar Dijks... ...waarvan men dan vindt dat er een kaart had moeten volgen. Die komt er ook niet. Ze zijn elkaar een beetje tikjes aan het geven. Maar uiteindelijk is Ajax de ploeg die een uh, vrij schop mag nemen. En Dijks heeft de bal. Sim, de jongens van de bank gehaald door uh, uh, Frank de Boer om warm te gaan lopen. En zal waarschijnlijk wel gaan komen in uh, de laatste 10, 15 minuten van deze wedstrijd. Want het gaat niet goed voor Ajax. Ajax 1-0 achter... En AZ dus voor in deze wedstrijd met nog ruim 13 minuten te gaan met balbezit van Moisander. In de diepte zoekt hij, uh, ja wat is diep, uh, hij vindt in ieder geval van Rijn. En die gaat in 1 2 aan met Schöne, krijgt de bal dus terug van Rijn. En speelt hem dan in de middencirkel naar Moisander. Moisander in de voeten van Siktorson. Siktorson naar Schöne. Schöne raakt de bal kwijt en dan kan AZ weer weg. En nu is er wat ruimte als Berends tegen de... Vlakte wordt gewerkt, maar op een correcte manier door Paulsen. Want hij speelde de bal. Balbezit ze weer voor Ajax. Sime de Jong gaat komen zo aanstonds bij Ajax. Als derde wissel. Terwijl Sigtelsel nu wordt teruggesloten omdat hij Rijnen tegen de vlakte zou hebben geduwd. Daarmee lag het wel open daar en dacht hij er met de bal vandoor te kunnen. Maar de scheidsrechter Blom had andere gedachten. En daar is langs de zijlijn Sime de Jong. Die dan komt voor, ja wat moet je nu, je verdedigende middenvelder opofferen. Serrero naar de kant, dat is uh, de keuze. Nou Serrero is degene die het wordt. Die gaat naar de kant en Sim de Jong komt er dan in. Uh, nou ja, die moet het doen. De aanvoerdersband zit dus niet om zijn schouder, nou dat zou gek zijn, om zijn bovenarmen. Om die van al de wereld vanavond. Sim de Jong die dus samen met uh, stond en Fischer in het elftal gekomen is, moet dan het uh, schip vlot trekken. AZ komt overigens weer via de linkerkant. Elti door moet de voorzet komen. Berens is voor het doel. De bal blijft laag en wordt onderschept door Al de wereld. En stel dat Ajax twee punten in de competitie tekort komt om landskampioen te worden, dan is dit een dramatische week voor Ajax. Uh, maar her is weg. Maher heeft de bal nog altijd aan de voet. Vorige week dus uitgeschakeld in de Europa League. En afgelopen weekend uh, twee verliespunten tegen ADO. Zo mag je dat noemen in de eigen arena. En nu achter tegen AZ voor de beker. Als de bal naar voren gaat en terecht komt bij Maher. Die staat buitenspel. Ja, goed gezien door de grensrechter. Die uh, gooit de vlag omhoog. En uh, Maher moet dus de bal achter zich laten. Nu liggen er twee ballen in het veld. En doet van Reiner eentje weg en neemt de vrije trap op Paulsen. Paulsen, die uh, de bal komt halen weer tussen die twee centrale verdedigers in. Dat gebeurt halverwege de Ajax-helft. Verbeek heeft nu al een aantal keren aan zijn ploeg aangegeven vanaf de zijkant dat ze niet te ver naar achteren moeten lopen. Het lijkt dat ze het nu door hebben, want de laatste linie staat halverwege de eigen helft. Als je alleen maar terugkruipt je eigen strafopgebied in, dan weet je dat de problemen vanzelf komen. En dan is een kwartier plotseling nog heel lang. En als je er ietsje vanaf blijft, dan uh, hou je het vaak toch wat beter tegen. Dat voelt wat tegen natuurlijk, maar het is vaak het beste. Overtoom in duel met Van Rijn. Overtoom wint, maar de bal gaat over de zijlijn. Ingooi Ajax ver op de AZ-helft. Waarbij nu uh, de Jong zich zeg maar, eens komt melden in dat strafselgebied. Daar gaat de bal ook naar toe. Die moet dan doorkoppen. De Jong krijgt de bal eigenlijk in de voeten met zijn rug naar het doel. Geeft een voorzet. Die bal stuit het weg via de voeten van uh, een van de az -ters. Dat is Hendrikse geweest. De andere kant op. En moet dan door... Dijks weer in Amsterdamse bezit worden gebracht. Maar die laat als een soort zeehond, die hadden ze hier ooit, de bal even over zijn hoofd rollen. Ja, en de bal bezit uh, voor AZ, voor Elm. Elm naar de zijkant, naar Berens. Berens even terug op Marcellis. Uh, van ooit een, een fan zei Marcellis, die niet zo snel is. Nu probeert hij op snelheid <laughs> naar voren te gaan. En wordt meteen getackled. Uh, is meteen ook een gele kaart voor Palsen. Als ik het uh, goed zag, uh, of was het... Uh, Fischer, nee het is Fischer die hem uh, tackelt. Fischer krijgt geel. En uh, vrije trap voor AZ. En dat zal wel weer even gaan duren. Ik kijk naar de klok. En ik zie 80 minuten gespeeld. En ik zie ook Ajax 0, AZ 1. Dat goal ik al van Altidore uh, 73 minuten op aangeven van Maher. Een van de twee keren dat AZ in deze wedstrijd voor het doel van uh, Sillis is geweest. Die van dichtbij werd geklopt door een kopbal van El Tidore. El Tidor weer gezocht. Bal weggekopt. Nu door de verdedigers van Ajax naar die Alkmaarse vrije schop. Dan met een hoge boog naar voren getrapt waar Sieftersson wel achteraan loopt. Maar de bal gaat over de zijlijn halverwege de helft van AZ aan de rechterkant. Heel makkelijk rijden. Laat de bal lopen. Neemt ook weer de tijd met de ingooi nu. Laat de bal even lopen, loopt er rustig achteraan, pakt dan de bal. Gooit niet zelf, gooit hij een paar meter naar voren. Marcelle staat eigenlijk te ver, weet dan dat je wordt teruggefloten. moet je weer een paar stapjes terug doen. Kortom het edele tijdrekken, dat is een spel op zich. Is nu begonnen van kant. De boer met de handen in de zakken staat langs de lijn in de hoop. Dat zijn ploeg nog een... ...opening gaat vinden daar achterin bij AZ, want AZ heeft een goal nodig. Ja, en AZ is natuurlijk heel dicht bij Europees voetbal. Want de finale is zo goed als zeker Europees voetbal, lijkt mij uh, in de finale tegen PSV. Ja. En voor een totaal mislukt seizoen zoals het tot nu toe is voor AZ en Gert-Jan Verbeek... ...is dit natuurlijk een uh, geweldige prijs die je dan even binnenhaalt bezit voor Ajax, want het is nog niet zo ver. Ajax heeft nog negen uh, uh, minuten plus extra tijd als uh, Van Rijn de bal heeft achterin. En het blijft rondspelen via al de wereld naar Moysander. Moisander kijkt en uh, doet nu een paar stappen naar voren. Tempo is nog niet hoog. Siem de Jong zoekt de diepte, maar wordt niet aangespeeld. Moisander doet het breed naar uh, Dijks. En uh, Dijks doet het wel in de diepte naar Schöne. Goede bal. Schöne breed naar Fischer. Fischer naar de Jong. Maar dan strandt het bij Etienne Rijnen. Het verschil in uh, voetbal met Hoesens, uh, Serrero en Lukoki aanvankelijk. En nu Sigtasson, De Jong en Fischer is wel groot. Want Ajax gaat makkelijker combineren. Daar is de gelijkmaker. Nee, nee. Niet, want uh, bij de eerste paal duikt Sigtasson net voorbij de bal. Die wordt dan bij de tweede paal bijna nog, ik denk door viergever zijn eigen doel geschoten. Die ramt hem de doelmond uit. Maar wel op zo'n manier dat je denkt, oei, als je hem verkeerd raakt kan dat ook wel zo. Ingooien voor Ajax genomen. Het straffengebied in en meteen via viergever er weer uit ook. Ajax duwt AZ nu vast terug op de eigen helft. En AZ moet echt maar gokken dat hij straks met een counter een keer goed valt. En in dat oogpunt, in die optiek, is het ook niet gek dat de man bij AZ die nu klaar staat om in te vallen... ...de snelle Johan Berg-Gutmundsson is, die dan met een counter misschien nog kan toeslaan straks. En de wedstrijd in het slot kan gooien. Voorlopig 83ste minuut. 0-1. Nog altijd de tussenstand. Als Ajax weer aanvalt. Maar de bal opnieuw naar een voorzet wordt weggekopt. Ja, de bal bezit voor Eltje door. En die geeft hem breed. En dan moet de bal meteen de diepte. Maar dat is weer geen goede bal van Maher. Als hij hem wel goed geeft richting Overtoom. dan is het echt gevaarlijk. Nu gaat Johan Berggoedmutsson komen. Eruit gaat met het rugnummer 10 Willy Overtoom. En voor de laatste zeven minuten dus Berghoutmoffson en Ajax moet gaan scoren. En daar heeft de ploeg de afgelopen week toch aardig wat moeite mee. Maar je weet het nooit. De goede spitsen, de echte spitsen staan erin met Zikterson en met Siem de Jong. Eh, nog zeven minuten. AZ leidt nog altijd met 1-0. Zou het straks strafschoppen worden dan heeft Verbeek spijt dat hij Overtoom er vanaf gehaald heeft. Want dat was bij Herikles altijd een zekerheidje. Die heeft er wel heel veel gemaakt. Terwijl Schöne nu een bal aanneemt op de rand van het strafveldprofiel die net te veel tijd nodig heeft. Het is daar druk. Het wordt daar niet meer rustig, ook vermoed ik in de slotminuten van deze wedstrijd. 84 e minuut loopt. 0-1 nog altijd de stand. Ajax AZ. AZ dus voor via Eltidoor. Het is tegen de verhouding in, want Ajax heeft uh, balbezit. Ajax is de ploeg die ondanks dat het met de B-eiland al hier in het veld verschijnt, de wedstrijd maakt. Maar ja, dat levert dus niet altijd wat op. Nu is het publiek boos omdat aan de overkant Sifas zonder bal over de zijlijn loopt. Die die blijkbaar zelf het laatst heeft geraakt. Maar dat uh, vond het Ajax-publiek hoorbaar niet. En er komt dus een ingooi voor AZ via Marcellis. Overigens uitstekend gefloten tot nu toe door de heer Blom. Die een goede wedstrijd heeft. Ook niet al te veel moeilijkheden, hoor. Want uh, er is veel respect voor aan beide kanten. Geen zware overtredingen of iets dergelijks. Maar hij fluit goed, uh, laat doorspelen wanneer het moet. En fluit ook wanneer het moet. Bal bezit voor Ajax aan de rechterkant. Maar Boerrichter zet hem weer even in de versnelling de andere kant op. En uh, speelt hem terug naar Van Rijn. Van Rijn een blinde bal naar voren. Er wordt opgevangen door Berens met de borst. Het publiek wil graag dat het Hens is, maar dat is het niet. Gaat de bal naar Maher aan de rechterkant. Hier komt weer een mogelijkheid voor AZ. Maher bal binnendoor naar Berends. Berends draait en kapt. En Probeert er langs te komen. Maar dan moet je van hele goede huizen komen. Wil je Tobi al de wereld in de luren leggen. Het lukt ook niet. Maar al de wereld raakt wel de bal kwijt. Bij de cornervlag Weer aan Berens. En met uh, Dijks erbij wordt de bal dan uh, weggewerkt. Maar ook weer niet voor lang. Want het balbezit blijft voor aanzet. Stor redenen uh, bij Ajax. Uh, zou dat concentratieverlies zijn als gevolg van het feit dat je moe bent. Dat kan ik me na een week met een verlenging in Boekarest en een reis en een competitiewedstrijd nog voorstellen ook. Want het pijpje is langzaam denk ik een beetje leeg. Dat zou eigenlijk slecht uitkomen. Daar komt AZ weer vanaf de rechterkant. Maher, een trucje vanaf de rechterkant het strafstofgebied binnen. Dan zou er een voorzet moeten komen. Dat duurt eigenlijk allemaal net te lang. En dan tikt hij. Want dat ja. is wel slim de bal. Via tegenstander fiesje gewoon over de achterlijn. En weet je dat er een hoekschop volgt. Zo slim is hij wel geworden. Deze prachtige voetballer Adam Maher. En zo met nog 5 minuten officiële speeltijd. En de 1-0 voorsprong is nog altijd voor AZ. Mag de ploeg ook maar een corner nemen. Reinen komt nog mee. Uh, Wijnaldum komt zich melden en ook Hendriksen, Dat zijn toch uh, jongens die lang zijn. Ja, maar herzelf gaat het doen. Was slim, hij kwam in de problemen. Uh, zag geen uitweg en tikt hem via tegenstander over de achterlijn. Zijn corner is niet goed, is te kort. Maar wordt weer opgevangen door Berg-Gubonsson in dit geval. Die speelt de bal te ver voor zich uit en beukt hem. Beukte en krijgt daarvoor volkomen terecht van Rijn tegen de vlakte. Want hij is de bal kwijt. De bal is weg en uh, loopt door op uh, van Rijn. En dus een vrije trap voor Ajax. Gele kaart. ...voor de invaller is in de eerste uh, actie uh, van deze wedstrijd. Uh, nou ja, dan weten ze in ieder geval dat je binnen bent. Uh, 1-0 nog altijd voor AZ. AZ mag als het zat zou willen nog een keer wisselen. Berghuis is een van de warmlopers die je misschien voor de snelheid nog zou kunnen inbrengen. Of uh, misschien anders nog iemand die de bal kan wegkoffen achterin. Terwijl er nu een koude kop van AZ is dit de beslissende. Maar Herna Berends, die is sneller dan al de wereld, maar struikelt half. En dat geeft al de wereld dan de gelegenheid om de bal met de sliding. Die perfect getimed is, dat moet gezegd. ...uit de, de voeten van Berets te spelen en weg uit het strafselgebied te krijgen. Dit had de beslissing kunnen zijn, maar omdat Berets eigenlijk net niet goed overend kan blijven... ...is al de wereld hem te, te slim af. En dat betekent dat Ajax nog leeft in de 87 minuten van deze wedstrijd... ...maar AZ via de de bal heeft. En zijn linkeroog is niet goed, want als, uh, dan had hij Eltje doorgezien. Zo, ja. hier wordt Dijks, uh, of, uh, gaat Dijks leek in de fouten gaan, maar Blom oordeelt anders. Houdt van mannelijk voetbal vandaag. door stond helemaal vrij... Aan de linkerkant van Berens. En daar had hij de bal naartoe moeten geven. Maar goed, het houdt de wedstrijd spannend. Want het, span het is spannend geworden. Na dat doelpunt van El door in de 74ste minuut. Zitten we nu in de 88ste minuut. En staat AZ nog altijd meteen al voor. Wordt het pompen nu door al de wereld. Maar hij bereikt Siktersson niet. En dan kan AZ er weer vanaf komen. Ajax slaagt er niet in een vuist te maken. Ajax slaagt er niet in om echt een slotoffensief te laten zien. Waarbij AZ in de war wordt gebracht. En nogmaals, ik denk dat dat ook een, geweest, een kwestie van energie is. Ook al staan er natuurlijk nu vrij veel mensen in het veld die er niet altijd staan. Dijks aan de linkerkant van het veld. Voorzet, nee, houdt in. Geeft de bal aan Fischer mee. Fischer mooi zanden. Mooi standen naar Fischer. Op de punt van het strafschopgebied. Er staan er vier nu te wachten of ze kunnen koppen. Nou heeft AX er wel een wedstrijd van gemaakt. Of een, een, een, een gewoonte van gemaakt om vaak in de slotfase te scoren. Bal komt voor het doel via de rechterkant waar die wordt weggewerkt. De paas was van Boerrichter. Afgelopen weekend natuurlijk tegen ADO Den Haag kan de gelijkhaker van Sjöne vlak voor tijd. Het publiek weer boos omdat Altidoor de bal hoefde niet Goeie, met de hand aanneemt. En dan paast op Gudmundsson. Die komt vrij voor de keeper uit. Bal in het doel 2-0. Het is gedaan. Gudmundsson beslist de wedstrijd in de 88 e minuut. Weggestuurd door Altidoor, die dat knap doet. Draait mooi weg. En geeft de bal in de loop mee aan Gudmundsson. Die ontsnapt. Ja, met dank aan de snelheid. Want dat komt nu heel goed uit. Wel of geen buitenspel. De Boer maakt zich nog boos bij de vierde official. Voor die hensbal. Voor die dan handsbal En uh, dan is uh, Goodmondson snel genoeg om de verdediger te vlug af te zijn. En de bal onder de keeper door te spelen. En inderdaad zagen wij toch allemaal dat de bal tegen de hand van de Amerikaan kwam. Maar uh, als er niet voor gefloten wordt, ja, dat is heel stom. Dan uh, er, wordt er niet voor gefloten, en Moet je door. Ja. Het maar het uh, was wel eens. Ja, ja maar de paas is wel prachtig, hoor, van Eltidoor. Uh, dus die scoort. En die heeft een assist. Goed afgemaakt door Goedmoetson. Daar kan er niets aan doen. En dan staat het 2-0. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja. En uh, hensbal en dit en dat. Nou, ja, dan staat het 1-0. Maar we zitten toch al uh, in de 90ste minuut. En we gaan nog een wissel krijgen. Matthias Johansson gaat komen bij AZ. De laatste wissel. En dan uh, uh, heeft uh, Verbeek ook al zijn wissels verbruikt. Maar hij is blij hoor. Ja, natuurlijk. Want je gaat Europa in als je deze wedstrijd wint. Zo simpel is het. Eltidoor in de 74ste. En uh, Berg -Gubundson. in de 88ste minuut zijn de makers van de doelpunten die het uh, feest. In, uh, in Alkmaar groot maken. Berends naar de kant. Voor de laatste wissel. En uh, AZ oprozen. Ja, dit is uh, gespeeld. Met uh, nog 40 seconden over. En de blijdschap van uh, de az maak Je zegt dat terecht is voorkomen begrijpelijk. Want uh, het moet al wel heel raar lopen. Wil PSV zich uh, niet bij de eerste twee deze competitie melden. En dan heb je eigenlijk gewoon Europees voetbal afgedwongen vanavond. En dat is prima. AZ uh, nu wel weer naar achter als Ajax nog een keer komt. Doerman Esterman ter terug van zijn penalty stip. Een bal wegstond, wat het zo goed doet, dat hij in de loop van Maher mee komt, wordt het nog gekker. Maher, Johansson is mee, die staat eigenlijk koud in het veld. Kort 1-2 moet de bal bij Elti doorkomen. En dan glijdt van Rijn de bal net naast zijn eigen doel om te voorkomen dat Elti door de 3-0 ook nog binnenloopt in de slotminuut. Ja, het maakt allemaal niet zo heel veel meer uit, want AZ gaat zich normaal gesproken melden in de finale met 3-0. Weet je natuurlijk helemaal dat het klaar is. Nu, terwijl de extra tijd ingaat, komt er een hoekschop voor AZ. Ik heb de indruk dat er drie minuten extra tijd bij gaan komen. Dat is inderdaad het geval. En die lopen dan inmiddels hoekschop voor AZ. Er komt nog een aardige wedstrijd. AZ-PSV op 20 april. Ja, prelude voor de beker. Ja, en... Uh, maar goed, daar gaan we het maar niet over hebben. Want het zou AZ natuurlijk heel goed uitkomen als PSV bij de eerste twee eindigt. Maar als AZ, ja, dat is zo. Ja. Dat, daar kunnen we het nog uitgebreid over gaan hebben. Maar dat wordt precies. weer zo'n Heerenveen Feyenoordje. Ja, precies. Dat is precies wat ik bedoel. Uh, Fischer doet iets doms. Die gooit de bal tegen uh, uh, Maher aan. En hij heeft al een gele kaart. Maar Blom uh, zegt neemt de vrije trap maar die is voor Ajax overigens en wordt in de diepte gespeeld richting Siktorson maar die kan het komt er wel niet echt tot een goed einde brengen is de afvallende bal voor Mooijzander. Mooijzander draait en kapt en speelt de bal naar Dijks. Dijks bal naar voren naar De Jong. De Jong naar Schöne. Schöne naar de linkerkant. Drie minuten extra tijd. Daarvan is één minuut al verstreken. 2-0. AZ leidt. En AZ gaat naar de finale tegen PSV op 9 mei in de Kuip. Of er moet nog iets heel geks gebeuren, maar dat gaat niet gebeuren. Want AZ heeft alweer balbezit. Via Maher. Nog even over dat verhaal van AZ en PSV. Voordat u nou denkt, waar gaat het over? Onze vrienden en collega's die bij Peksolle aan PSV zaten hebben, dat hoorde ik ook wel eventjes kort uitgelegd. Maar dat is alweer zo lang geleden. Als uh... PSV en AZ de bekerfinale tegen elkaar spelen. Dat betekent dat als PSV bij de eerste twee in de competitie komt... en voorronde Champions League of direct Champions League mag gaan spelen... dat de verliezend bekerfinalist sowieso Europa League speelt. In dat geval heeft AZ er dus belang bij dat PSV bij de eerste twee in de competitie eindigt. En dat geeft natuurlijk wel een merkwaardig gevoel aan de wedstrijd in competitieronde 31... die dus over een week of 7, 8 wordt gespeeld tussen AZ en PSV. Want dan zou je kunnen zeggen tegen AZ, laat het maar lopen, dat is voor ons goed... En hadden we dat niet een keer met Feyenoord, uh, Heerenveen Feyenoord... in een wat extremere vorm, overigens nog, ook nog op de laatste speelronde. Maar zoiets dreigt dan min of meer weer te gebeuren. Dus dat is het, uh, het verhaal wat erachter zit. Ja, maar daar kan de KNVB overigens helemaal niets aan doen. Want zij, die kunnen niet van tevoren weten dat uh, deze finale uh, zal komen. Ja, ah, Eltidor probeert het heel mooi te doen. En doet het geweldig. Op een meter of 25, 30. Een beetje aan de rechterkant van het veld. ...scoort Josie Altidor voor uh, over de te ver voor zijn doelstaande Jasper Sillissen. Maar de manier waarop is een beauty en Blom heeft al voor het einde gefloten. Altidore's actie, twee doelpunten en een assist maakt hem de man of the match. Uh, laten we zeggen, 75 minuten niet gezien. En toch helemaal de man of the match met twee doelpunten en een assist. Want AZ wint. In de slotseconde dat prachtige doelpunt van Altidor. Met 3-0. Blom heeft voor het einde gefloten. En dat betekent maar één ding: de finale op 9 mei is PSV AZ. Want PSV won eerder vanavond met 3-0 van Peck. Lokaria scoorde drie keer. En Ajax verloor dus thuis. Ook met 3-0. Doelpunt Altidor, Gutjonsson. En zojuist een mooie apotheose voor de AZ-fans: ook weer een doelpunt van Altidor. Die, of die, oftewel Maneuvers in the Dark, live and die. Acht minuten over uh, half elf. We wachten natuurlijk nog op uh, reacties vanuit Amsterdam. Zoals ze binnen zijn dan uh, hoort u die. Winnaars daar dus, AZ en de verliezers. Zijn de Ajaxide 3-0 maar liefst. De grote vraag is natuurlijk, had uh, Frank de Boer niet gewoon met zijn sterkste opstelling moeten beginnen? Daar gaat die discussie natuurlijk weer over. Goed, laten we meer daarover. We gaan eerst even terug naar uh, eerder op de avond bij PSV. was uh, Jurgen Locadia natuurlijk de grote man. Hij scoorde alle doelpunten in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen PEC. Jeroen Elshoff heeft hem bij de microfoon. Wanneer hoorde je eigenlijk dat je moest spelen vanavond? Uh, bij de bespreking. Wanneer was dat? Rond kwart voor twaalf ongeveer. Zat het er toen al een beetje aan te komen? Want je speelde omdat uh, ja, Mataf ziek was... Uh, nee, ik wist niet dat hij ziek was. Ik was uh, zelf ook ziek. Ik ben nog steeds ziek. En uh, ja, we gingen met z'n tweeën bij de trainer zitten. En uh, hij vroeg aan ons uh, wie wilde spelen. Wie kon spelen, zeg maar. En mijn tas uh, zei dat hij ziek was. En ik ook. Alleen uh, ik was wel iets beter dan hem. Ja, hoe gaat het dan? Uh, is het een temperatuurmeter? En degene die het meeste koorts heeft, die. Uh... Ja, zoiets, precies. <laughs> nou, het was niet aan je te zien dat je ziek was. Dat, uh, drie keer scoren voor iemand die ziek was, dat is aardig. Nou ja, ik zat uh, na tien minuten wel doorheen, eerlijk gezegd. Want ik, uh, ja, ik voelde nog niet lekker gisteren. Gisteren kon ik ook niet slapen. Vandaag was het wel beter. De temperatuur was ook uh, gedaald, en ja, ik kon gewoon spelen. Want je hebt gisteravond toch ook nog uh, 45 minuten bij Jong PSV gespeeld. Ja, dat ging op zich wel goed. Alleen uh, toen ik thuis kwam was ik uh, echt uh, ziek geworden. Ja. Ja. ja, je staat het allemaal te vertellen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je ziek bent en je scoort een hattrik. Maar uh, ik vind het verbazingwekkend, kan je dat voorstellen? Ja, misschien besef ik het nog niet helemaal, maar ja, ik vind het gewoon mooi dat je drie keer gescoord in halve finale beker. En uh, ja, we zitten nu gewoon in de finale, dus uh, het kan mooi worden zoals vorig jaar. Hoe reageerden je medespelers? Want die wisten natuurlijk ook dat je niet lekker was. Ja, ze zeiden dat ik uh, net ziek was. <laughs> <laughs> nee, ja, gewoon, uh, ja, we hebben gewoon en uh, ja, we zitten in de finale nu. Ja, en er was eigenlijk ook geen vuiltje aan de lucht, hè? want jullie hebben de wedstrijd gedomineerd. Ja, op zich wel. Ja, eerst de helft, uh, gewoon gewoon goed rusten. En de tweede half gewoon de zaken uitvoetballen. Ja. Je bent mescherp voor de goal. Er wordt gezegd, misschien was het wel buitenspel die ene goal, die eerste. Uh, wat voor gevoel had je zelf? Ja, ik had het gevoel dat ik wel buitenspel stond. Maar gelukkig vlag de grensrechter niet. En uh, heb ik mijn goal meegemaakt. Dat geluk moet je dan ook nog hebben? Ja, inderdaad. Nee, ja. Ik had wel verwacht dat het buitenspel zou zijn. Ja. Zo'n gevoel had ik zelf toen mis. Het grappige is, we zien je niet eens zo heel veel spelen dit seizoen. Je valt meer in dat je in de basis staat. Uh, drie keer gescoord in Venlo, nu drie keer in de halve finale van Beek het nooit. Dus dat toch mensen gaan zeggen, van, die moet toch uh, vaker te zien zijn. Ja, ik zal gewoon mijn kans om me blijven verwachten. Want uh, Jermaine Lens is uh, gewoon veel verder dan mij en uh, Matas ook. Alleen ik heb nou geluk dat uh, Jermaine gescoord is en uh, Matas ziek is. Dus ja, ja verder zou ik gewoon mijn kans om te blijven pakken.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 Met ook Tangled Up, lief liedje, van Carol Emeralds. Laten we eens even kijken wat er allemaal aan de andere kant van de grens is gebeurd. In Duitsland bijvoorbeeld Stuttgart tegen Bochum uit de Tweede Bundesliga... Kwartfinale DFB-pokaal 2-0. Bayern München won van Borussia Dortmund in die andere kwartfinale... door doelpunt van Arjen Robben. De achtste finale is in de fv Cup, die werd ook gespeeld. Er wisten een paar ervan dan vanavond. Middlesbrough tegen Chelsea 0-2. Chelsea speelt nu in de kwartfinale tegen Manchester United. En dan eh, halffinale Copa del Rey, om tien uur begonnen. Sevilla tegen Atletico Madrid, daar is het eh, bijna rust. En Atletico Madrid staat met 2-1 voor. De eerste wedstrijd hadden ze ook al thuis met 2-1 gewonnen. Dat betekent eh, dat het zeer waarschijnlijk een stadsderby gaat worden... in de finale van de Copa del Rey in Spanje. Dan uh, competitie in België. Anderlecht verloor thuis. Verrassend van uh, Zulte Waregem 0-1. Anderlecht is natuurlijk de ploeg van de coach... John van de Bron. De stand uh, al daar in België. Ander ligt kop met 26... Nee, ik moet goed zeggen. 63 uit 28. Zotte Waardegem heeft er 57 uit 27. En Racing Genk 49 uit 28. En vierde standaardluik met 47 punten uit 28 wedstrijden. Zometeen hopen we Frank de Boer aan u te kunnen laten horen... Op de, ja, als reactie op zijn uitschakeling. To is who I do, you just got Let's go. Ahead. Redactors en uh, two uh, princes. Robert Geesink is door uh, de Blanco wielerploeg aangewezen... als kopman in Parijs-Nice. De ritte begint uh, aan zo'n zondag. Doel van de Blanco ploeg is het eindklassement. Wilco Kettleman en Steven Kruiswijk zijn de pionnen... voor de lastige etappes bergop. En voor de vlakke etappes gokt uh, Blanco op de Australiër Mark Renshaw. Lazio Roma speelt zijn thuiswedstrijd in de achtste finale van de Europa League tegen VfB Stuttgart zonder publiek. Dat heeft de Europese bond Dueva bepaald. De aanhang van de Italiaanse club is niet welkom wegens racistische spreekkoren in de voorgaande Europese duels. In totaal moet Lazio twee Europese wedstrijden in het eigen Stadio Olimpico zonder toeschouwers afwerken. Lazio speelt eerst uit in Stuttgart en een week later op 14 maart dus de return in Rome. De voorzitter van Lazio, Lotito, die reageerde verbolgen op de straf en zegt: "We hebben alles wat in onze macht was gedaan om incidenten met de fans te voorkomen, twee thuiswedstrijden zonder publiek noemt hij zelfs absurd, maar hij zal het ermee moeten doen." En uh, Gleiner plet keert na dit seizoen terug naar FC Twente. Dat meldt de Belgische krant het laatste nieuws. De spits speelt nu nog op huurbasis voor Genk. Hij kwam eerder uh, over van uh, Heracles Almelo naar FC Twente. En daar uh, werd hij bij het begin van de huidige competitie... naar de komst van Castanjos en Boulekin, meer of meer overbodig. Het rendement van de nieuwe spitsen van Twente is nog niet echt optim opzienbarend. In uh, België scoorde Plet tot nu toe elf keer, negen keer in de competitie... en twee keer in het Europees bekertoernooi. Dave en hold on, I'm coming. Het geldt voor Gertjan Verbeek die onderweg is, die we zo aan u gaan laten horen als reactie op de wedstrijd van AZ natuurlijk. Ik heb begrepen dat we verbinding hebben met de arena, met de trainer dus van AZ, Gertjan Verbeek. Winnen met 3-0 bij Ajax in de halve finale van de beker, Gertjan Verbeek. En wat voor wereld leef jij? Ja, dat is natuurlijk wel een uh, uh, vertekend beeld van de, de totale wedstrijd want wij uh, wij uh...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 gert Verbeek, de trainer van AZ. AZ won dus vanavond met uh, 3-0 bij, uh, bij Ajax in de arena. Doelpunten van Altidoor, Gutjonsson. En uh, de laatste was een schoonheid. Lopje over de keeper heen. Over Silisse heen van Ajax. Altidoor in de laatste seconde van het duel. Eerder PEC-PSV 0-3 door drie doelpunten van Locadia. En dus op 9 bij de Bekerfinale in de Kuip tussen AZ en PSV. Hing dag om 6 uur des avonds. Um, een reactie van Frank de Boer, daarvoor verwijs ik u naar het Radio 1 Chanaal van uh, morgenochtend. Um, op de valreep geef ik u mee dat Dennis Bergkamp een standbeeld krijgt... bij het stadion van zijn oude club Arsenal. De club wilde ex-aanvallen daarmee eren voor zijn verdiensten voor de Londense vereniging. Voor de sculptuur is een karakteristieke pose van de voormalige nummer 10 gebruikt, waarin hij hangend in de lucht een bal met de punt van zijn voet onder controle brengt. Een beetje te vergelijken met de pose die hij innam om tegen Argentinië toen de tijd op het WK die bal onder controle te krijgen. Dan weet u een beetje hoe het eruit ziet. Bergkamp is tegenwoordig natuurlijk assistentrainer bij Ajax. Het is de vierde club-icoon die een eigen beeld bij het stadion krijgt. Oud Spelers Thierry Henry, Tony Adams en voormalig manager Herbert Chapman die gingen hem voor. En dan, hoe kan je beter eindigen dan met goed nieuws? Veendam is voorlopig gered. Het voortbestaan van de club uit de Ypres League was een acuut gevaar... omdat er geen geld in kast was om de salarissen over februari uit te betalen. Maar de hoofdsponsor Gialtema heeft zich daarvoor garant gesteld. Zo de club vandaag op de website. Goed, tot zover deze lange NOS langs de lijn. Zometeen met het Ogen morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.